Ik kan u wel vertellen dat de, de noodcabins die worden gebruikt voor de noodschool LDC worden wel de komende jaren nog uh, ingezet. om het huisvestingsprobleem voor de handhaving op te lossen. Dus ik, ik. Maar daarvoor is al een bedrag van 16.000 euro opgenomen? Voor, huis, voor, voor huiskosten. 50. Ja? Ja. Voor de Sandberg heeft ja. het woord. Um, meneer Bouwberg-Wilson en meneer Simons... die hadden graag gewild dat ik bij de algemene beschouwingen in programma 8 terug wilde komen op hetgeen... wat zij in de algemene beschouwing hebben gezegd... over personeelkosten... Uh, ik wil er eigenlijk heel klip en klaar over zijn. Uh, er zijn twee manieren om personeelskosten te besparen... of uh, naar beneden te krijgen of te bezuinigen. Dat is één wat u al aangeeft, doelmatig en efficiënt te werken. Ik heb, tijdens de commissiebehandeling heb ik daar uitvoerig bij stilgestaan... hoe dit college daar wenst mee om te gaan. Uh, als u daar eens een keertje met mij over wil praten... kan dat natuurlijk altijd... Maar ik denk dat de, dit college een duidelijke visie heeft gegeven van welke richting wij opgaan met het ambtelijke apparaat. En hoe wij denken dat we de doelmatiger en efficiënter te kunnen gaan werken. De inzicht in de kosten, daar kan ik u meegeven, daar komt u, komen wij terug in de werkgroep Ombuigingen. Omdat als je wil gaan snijden in de personeelskosten, betekent A dus doelmatiger en efficiënter werken. En B dat je dan een takendiscussie gaat krijgen. Vergeet niet dat dit college al uh, goed op weg is. Want wij hebben al. laten we daar ook even bij stil eens aan. Tot en met 2014 gaan we ruim 7% op personeel bezuinigen. En dat doen we alleen maar door efficiënter te gaan werken. Dus uh, doelmatig en efficiënt. Het, het, het kon, uw, uw algemene beschouwing doet mij een klein beetje overkomen van. u doet er niks aan. Wij doen er juist heel veel aan. En we hebben in eerste instantie hebben aangegeven, we kunnen al met hetgeen wat we nu weten, al 7% besparen. De samenwerking, daar kan ik u ook heel kort over zijn. Natuurlijk zijn we op dit ogenblik aan het onderzoeken... of wij op bepaalde vlakken kunnen samenwerken met buurtgemeenten. Simpel voorbeeld uh, uh, of wij kennis uh, kunnen delen... maar ook een aantal dingen kunnen niet. Bijvoorbeeld het aanschaffen van een kolkzuiger... Met, gezamenlijk met Bloemendaal en met Zandvoort. Dat gaat een beetje lastig, omdat je de kolkzuiger... Als de blaadje van de boom vallen alle twee op hetzelfde moment nodig hebt. Dus daar, daar is een spanningsveld in. Ik wil u dat wel meegeven dat wij wel behoorlijk actief zijn naar het kijken naar samenwerking, maar een aantal dingen kunnen dus niet. Meneer Bluis had het over de rolverdeling tussen de ambtelijke top en uh, uh, de politieke top. Daar denk ik denk dat ik ook daar heel uh, duidelijk ben geweest. ...in uh, beantwoordingen in de commissiebehandeling. Uh, het staat ook in het uh, coalitieakkoord wat wij uh, eronder verstaan. Dus uh, wij zijn daar inmiddels al uh, mee aan de slag. En wij zijn van mening dat wij daar al een aantal slagen in hebben gemaakt. De politieke top, wat verstond u daar nou onder? Is dat, is dat het college? college? Is dat het college of is dat de gemeenteraad? College. College. College. En... Ik begrijp, meneer Bluis, dat u ervoor kiest. Hier nee, kom ik nog wel een keer op terug. Ja, ik, ik neem aan, in vak K. Ja, nee. uh, wethouder Sandbergen, dat was wat u betreft. Ja. Uh, wethouder Tatus, nog onderdelen? Wethouder Toner. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh... Mevrouw Gurdelsen vroeg uh, nog naar aanleiding van uh, de kennis die we nu hebben van, uh, Bera, van de BRAP 2: uh, pas weer ik die 100.000 euro, uh, wordt dat nu definitief ingeboekt? Ik, uh, ik was helaas niet bij de Algemene Bestuursvergadering aanwezig. Maar mijn uh, collega-bestuurslid uh, zal daar misschien antwoord op kunnen geven. Ik ben benieuwd of daar nog over oplossingsrichting is gesproken of dat het nog niet duidelijk is. Meneer Kramer, wilt u te hulp schieten? Voorzitter, dat wil ik wel. Er komt een soort van werkgroep binnen het dagelijks bestuur, eh, dagelijks bestuur. Meneer Kramer, gaat u verder. Die zich bezig zal houden met de eventuele structurele veranderingen binnen ook die bezuinigingen die er gaan komen. Dank u wel, collega. Ja, <coughs> Even kijken, even kijken, even kijken. Ja, um, meneer, meneer Bluis uh, ging in op, um, op wat staat op bladzijde 85, de eerste alinea. maar het gaat over de productbegroting. Daar hebben we het gisteren ook al even over gehad. Waarvan ik zeg: ja, dit is gewoon een werkboek van, van, uh, van het college. En dan zeg je: van ja, maar nou, maar nou mis ik, nou ik aansluitingen. En dan denk ik: van ja, dat moet, dat moet niet kunnen, want wat in die begroting staat, is de begroting. En uh, als u zegt: van ik mis aansluitingen en. Uh, ja, de, de, de technische aansluitingen en, en, en dat soort dingen. Denk ik denk van, ja, maar daar hadden we nou speciaal een week voor de begrotingsbehandeling in de commissie een technische vragenavond voor georganiseerd. En ik denk, en ik denk ja, dat zijn dingen die daar specifiek thuis horen. En, die, en, en, en mocht het daar niet aan de orde zijn gekomen, dan denk ik van, ja, dat hoort dan in de commissievergadering thuis. Maar niet hier op een avond van waarin we de begroting echt behandelen... Dus ik zou u toch willen verzoeken om, daar, als u daar volgend jaar over wil praten... en dat kan ook veel eerder dan bij de technische vraag, dat we daar in het begin van het, van het volgende jaar over gaan praten... hoe u dan die verdiepingsslag wil zien te maken. Want wij houden vast aan het niet meer maken van een productenbegroting. U wilde een interruptie plegen? Of is het antwoord nu gegeven? Nee, nee, want het gaat om de interpretatie van wat ik vraag. Ik vraag geen productenbegroting. Ik gaf met een tweetal voorbeelden aan... ...van als er naar meer duidelijkheid in zo'n begroting komt... ...dan hoeven die vragen niet gesteld te worden. En dus, dus we moeten kijken van hoe kunnen we die begroting beter krijgen... ...duidelijker krijgen, wat er aan getallen staat... ...ik, ik noem dat voorbeeld van die gemeentelijke zaal, dat is een klein voorbeeldje... Nou, dat, ...dat had dan ergens wel kunnen staan van waarom is dat bedrag naar nou hoger... ...want eigenlijk is het toch een beetje... Op een andere manier met het geld omgaan. En ten wel. aanzien van kostendekkendheid. Nou, men, kun je ook wat meer over opschrijven. Bij de, de, de voorbeelden te herhalen, u heeft dat punt gemaakt. Meneer Tonen. Maar, voorzitter, uh, onze technische mensen zouden dat bij dat vraaguurtje ongetwijfeld goed hebben kunnen toelichten hoe dat dan terug te vinden is. Uh, voorzitter, dan uh, de, de, het verhaal over de uh, sluitende begroting. Uh, ik hecht zelf ook altijd uh, aan, uh, aan de sluitende begroting. Maar niemand is gehouden door het onmogelijke en als je dan geconfronteerd wordt op een zeer laat moment dat je uh, door allerlei andere factoren en dan ook nog externe veroorzaakt. Uh, ik noem even die vier ton uh, WBB die we plotseling midden in een jaar kwijtraken. Uh, totaal onverwachts uh, vanuit Den Haag. Ja, dan, dan, dan, uh, dan ga je eens kijken van nou, wat zijn dan wel de mogelijkheden. Uh, als wij normaal gesproken in september de BERAP aan u hadden gepresenteerd... ...dan was de gang geweest... ...het tekort wordt aangevuld vanuit de Algemene Reserve... ...en de structurele consequenties worden doorvertaald in de volgende begrotingen. En dat is ook een hele normale gang van zaken. Nu zit je natuurlijk in een hele gekke situatie dat je je BERAP krijgt... ...na je begrotingsbehandelingen die dan die consequenties heeft. Nou, daar zijn altijd uh, uh, nog escape-mogelijkheden, ontvluchtingsmogelijkheden... En de ene wordt gegeven door de gemeentewet die in artikel 189 zegt. De raad ziet erop toe dat de begroting in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht. Dat zegt dus de gemeentewet. Met andere woorden, er is eigenlijk niets aan de hand als u voor zo'n calamiteit staat. Als u er maar voor zorgt dat. En dat hebben we eigenlijk gezegd. Als je het haalt uit de algemene zerven en vervolgens ga je de werk op ga je dat uh, rechtbreien, dan heb je uh, al aan, daaraan voldaan. Of als je de andere mogelijkheid die in de brief genoemd is, uh, zegt: van nou, we nemen een taakstelling op voor 325.000 euro, dan heb je daar al aan voldaan. Dat betekent wel dat je die taakstelling vervolgens moet waarmaken, uiteraard. En nog even maar uit onze eigen financiële kaders, daar staat ook onder een positief saldo meerjaren, meerjarenraming, wordt verstaan de vier saldi van de jaarschijven in de meerjarenbegroting bij elkaar opgeteld, met minimaal een positief saldo groter dan nul. Dus dat zijn de twee uh, escape mogelijkheden, mocht echt het water aan de lippen en de nood aan de man zijn. Uh, Dat houdt in dat je uh, met een taakstelling uh, zou kunnen volstaan... ...of met een uitname uit de algemene zelf zou kunnen volstaan... ...of een combinatie zoals er nu eigenlijk gevonden is... ...in uh, het amendement van, uh, van uh, het, uh, het CDA... ...waarbij ik, als ik goed begrepen heb, de heer Bluis... ...de laatste zin veranderde van in de Raadsvergadering van 14 december... naar ...bij Beraap 2011 heen... Want ik hoorde LPZ te zeggen: Nee, wij willen dat op 14 december 2010 uh, die begroting kunnen wijzigen. Nou, dat, ik denk dat dat gewoon geen reële optie is in de tijdspannen waarin we nu zitten en, uh, en, en, en straks. Wij zijn in staat om die begroting op 15-11 uh, uh, bij de provincie te hebben, in, uh, Met een uh, conforme gemeente. Met in ieder geval dekkend verhaal. En uh, als je kijkt naar de, de, de voorstellen die gedaan zijn uh, in 8.1... Amendement. En dan kom ik maar bovenaan bladzijde 2 waar staat Centrum Jeugd en Gezin 25.000. Uh, daarvan heb ik gisteren al gezegd, ja, oké. Okay. Um, dit komt dan nog wel naar voren, maar in, in wezen. <coughs> en misschien maak ik wat gras van iemand zijn voeten weg, maar in wezen is het zo dat uh, uh, in, uh, in de regelgeving staat en dat men er ook vooruitgaat, gaat dat uh, naast de Subsidie van het Rijk krijgt, de doelnaartkenning van het Rijk krijgt. Ook gemeenten. een substantiële eigen inbreng hebben bij het tot komen van CEG. Dat is bij de bestuursafspraken. 2007 is dat uh, natuurlijk ook vastgesteld. Uh, dat is één. Maar wij hebben hier nog geen goede begroting. Uh, nog niet helemaal goed in beeld. Dus ik kan me voorstellen dat de Raad zegt. Uh, nou, die 25.000. Uh, die willen we toch uh, bezuinigen. Lokaal gezondheidsbeleid. Uh, ben ik vandaag nog even driftig mee bezig gegaan... En ik heb in ieder geval middelen gevonden om die 30.000 voor 2011 uh, te dekken. En dan wil ik die andere 30.000 van 2012 weer later wil ik graag meenemen naar de werkgroep Ombuigingen. Dus dan zouden we in 2011 die, uh, daar 30 van kunnen uh, meenemen. Ik heb uh, portofijl aan de is goed begrepen dat die 63 mee kunnen. Dat betekent dus 118.000 en dan weet ik alleen niet die intergemeentelijke samenwerking. Die 20 die gaat eraf. Die gaat eraf. Dus dat betekent dat we dan 118.000 kunnen inboeken uh, van die 325. En dan blijft de. de ik weet niet. De... 207. Hm? 207. Ja, 207.000 blijft, uh, nee. blijft er dan over om, uh, om taakstellend uh, in te gaan vullen. Uh, waarbij ik dan zeg van nou, dat, dat, uh, dat kun je zeggen van nou, leg die taakstelling neer omdat het voor 2011 is bij het college en u en u komt bij Berap 1, uh, of dat je zegt van nee dan nemen we bij de groep ombuigingen mee, anders zit het misschien uh, in elkaar's vaarwater. En, en, ja, dat maar dus de, ik denk dat het beter, ja, ik denk dat het beter in de werkgroep ombuiging kan, omdat als de werkgroep het gaat weghalen en uh, het college gaat ook nog een keer weghalen, dan halen we twee keer weg. Dan doen we het niet goed. Nou, ik, ik dacht dat jullie... We gingen samenwerken, dus daarom had ik nee, uh, jullie. U zit er toch ook in, of niet? De fractievoorzitter zit. Oh, interruptievoorzitter? Meneer Barwitz. Um, krijgen, we hier straks nog, uh, krijgen we dit straks nog op schrift, die wijzigingen? Ja. Wat kreeg je nog van? Kan chips erbij? Ja, meneer Barwitz, ik kan u verzekeren dat als er abonnementen worden ingediend... Oh, ja. ...ze in de juiste vorm worden uitgereikt. Dan wel, als er een eenvoudige aanpassing is, doen we dat mondeling. Ja. Meneer tonen. Voorzitter, um, ter afsluiting... Uh, de, de, de, de, ...de heer Barber de Vilson uh, namens OBZ. Uh, nou ja, even dus nog reageren op wat hij zei van 14 december. Nee, eh, niet 14 de raad van 14 december, nee, maar dat moet echt meegenomen worden. En dan, eh, of in januari bij een begrotingswijziging, of in Beraap 1. Eh, dit verhaal, die massieve taakstelling waar u het over had. En, eh, maar u had ook wat over die inkomstenkant. En ik denk van, nou, we hebben alle suggesties hier allemaal voorbij horen komen. Inkomstenkant, onbuigingen, bezuinigingen, et cetera. En laten we nou verstandig zijn en al die suggesties onder de arm meenemen naar de werkgroep uh, ombuigingen. En op creatieve en inventieve wijze daarmee omgaan. Want dan weet ik zeker dat we er goed uitkomen. Dank u wel. Dank u wel meneer Toner. Ik heb u allen aanschouwd en ik heb het idee dat er in de tweede termijn nauwelijks meer behoefte is om te reageren. Klopt dat? Meneer Balberg-Wilson, u gaat de motie uh, ter sprake brengen. Aan u het woord. Ik, ik, ik wou iets anders te sprake brengen, voorzitter. St. Dames en heren. Ik uh, toen, ik, uh, toen ik gisteren uh, het uh, had over de organisatie, toen heb ik met geen woord het snijden in het personeel in, uh, in uh, de mond genomen. En dat vind ik toch al niet zo plezierig. Uh, maar dat was ook helemaal de intentie niet. Waarom het mij te, mij te doen was, dat is namelijk om de raad in staat te stellen... om meer over de doelmatigheid en de efficiëntie van de organisatie te weten te komen... En het was ook de constatering dat wij gegeven de bezuinigingstaakstelling, ook op dat vlak, eh, ons veel intensiever met die zaak moeten bezighouden. En op het moment dat je ergens mee intensiever wil gaan bezighouden, gewoon omdat je wil meedenken over hoe je die efficiëntieslag zou kunnen maken, dan heb je gewoon een aantal basisgegevens nodig. En dan moet je ook in je overwegingen alternatieven voor de ambtelijke organisatie kunnen betrekken. Want eh, op het moment dat het erom gaat waar besteden wij een product of dienst uit... ja, dan moet je gewoon op basis van kentgetallen weten hoe dat in je eigen organisatie zit, hoe dat elders zit. En op grond daarvan kun je dan verstandig en op managementniveau eh, voluit meedenken. Eh, het is ook zo dat wij hebben besloten in een vorige eh, vergadering, eh, ik geloof in 2009 om de benchmark te beperken tot maar enkele programma's. Dat heb ik ook te sprake gebracht. Ik heb dat niet teruggehoord. En ik denk namelijk dat op het moment dat je wil kijken waar je als organisatie staat... ja, dan moet je dat over je volledige breedte doen. Niet om tot in de cijfers achter de komma te weten hoe dat nou precies zit... maar wel om in ieder geval een, een duidelijke indruk te hebben... van hoe het er wat dat betreft in je organisatie bijstaat. Nou, En dan hebben we inderdaad ook gesproken over samenwerking, maar niet om samen eenzelfde kolkzuiger te gaan aanschaffen die we op hetzelfde moment nodig hebben, maar om te kijken met welke nieuwe programma's, producten en diensten het samenwerken met andere gemeenten of wellicht in andere verbanden wenselijk en noodzakelijk is. En ik zou graag op die onderdelen, waar ik de wethouder nog niet over heb gehoord, graag zijn reactie horen. Dank u wel, meneer Bouwergeelsel. Anderen nog? In tweede termijn, meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, wij zijn van mening dat uh, uh, alle onderwerpen die hier uh, vanavond uh, over de tafel zijn gegaan... Uh, en waar meningen over gevormd zijn, waar emoties en of amendementen voor ingediend worden... dat die inderdaad, zoals de wethouder zegt, die horen thuis in de werkgroep. Ombuigingen. U geeft hier een mening, u dient een amendement in en u pint zich al vast... En dat uh, belemmert gewoon de open, transparante, frisse blikken in de werkgroep. Dat is één. En er worden hier en daar wat voorschotjes genomen. Vind ik ook niet verstandig. Uh, de conclusie van ons is eigenlijk dat de wethouder Financiën hele ernstige pech heeft gehad met die drie ton. Begint meneer Bluis die ton al een, beetje, die, al een beetje een ton in te vullen. Nog een ton in te vullen van dat kan er wel af en dat kan er wel af. De wethouder gaat het allemaal weer nazoeken. Ik pleit ervoor om in godsnaam dan maar die 300.000 euro uit de algemene reserve te halen tijdelijk. En dan gewoon normaal met een open en frisse blik met die ombuigingen in de weer te gaan. Dat is één... Dat is één... Ja maar u doet sowieso al alles andersom. Want u gaat zo meteen bezuinigen, ombuigen. En u gaat nu een begroting voorstellen. die u helemaal niet na kan komen. Inclusief abonnementen als u pech heeft in de werkgroep. als u een paar keer ziek bent. Dus ik vind het. mag even mijn verhaal afmaken. Ik ben bijna klaar. Meneer Demmers, korte interruptie. Ja, want u hebt het niet begrepen. Er zijn, maar een, er zijn een aantal dingen ingevuld wat, wat het college zegt. Dat kan je invullen, want dat kan los van de werkgroep nu geregeld worden. Dat doen we. En de rest gaat naar de werkgroep. We gaan gewoon mm -hmm. van A naar B. Meneer Bluis, kort indruk. Ja. Het pleit... Het, het pleit voor uw overtuigingskracht, meneer Bluister dat dit college zover heeft kunnen brengen dat ze inderdaad al uh, uh, vanmiddag zijn gaan, gaan zoeken om, of dat wel reëel was, wat u voorstelde. En dan zegt het college: nou ja, het kan, kan best wel. Maar dat blijft, ik blijf erbij dat, dat hier deze avond dat we dit niet hadden moeten doen. Mijn tweede punt is dat uh, het college mag ook wel wat meer uh, uh, lef tonen. Dus niet alles in die werkgroep gooien, maar kom zelf nou ook met een voorstel. Kunnen we dat als college zijnde? Zeg je gewoon van: Nou, wij vinden dit echt uh, reëel en verkoopbaar om 30 euro voor zo'n concert te vragen als toegang. Wat Joop van den Ende kan, kunnen wij ook. Ik noem maar wat. Het, is natuurlijk, het zijn natuurlijk wat impopulaire zaken, maar het college dient ook een aantal impopulaire zaken... ...of ombuigingen of creatief dynamische inventieve voorstellen te doen... ...die we naast de werkgroep kunnen leggen. Het is niet zo, ik vind het niet zo, dat het zo moet zijn... ...dat alle ellende maar hier in de arena neergegooid wordt bij een paar goedwillende amateurs... ...en die moeten het dan maar een beetje uitvechten, want dan loopt het net zo verkeerd af als met... Nou, dat ga ik nou niet noemen, kunt u zelf verkeerd uh, vertellen. Maar het lijkt mij uh, de beste weg om het zo te doen. In samenspraak met het college. En niet alles hier in die, bij die raad neerleggen. Dank u wel, meneer Demmers. Ik was even aan het rondkijken voor een tweede termijn. Volgens mij zijn we nu rond. Er is alleen nog een aanvullende vraag gesteld, of een herhaalde vraag. Laat ik hem goed formuleren aan wethouder Sandberg. Ja, Dank u wel meneer de voorzitter. Ik had me eigenlijk voorgenomen om het eerste termijn er niet over te beginnen. Maar ik word wel uitgedaagd om meneer bouwberg Wilson om het wel te doen. We hebben in 2008 heeft deze gemeenteraad een bestuurskrachtmeting gedaan. En de bestuurskrachtmeting staat duidelijk de rollen verwoord van wat de ambtelijke organisatie doet. Wat het college doet en wat de raad doet. En in mijn beleving doet de raad uh, kader stellen en controleren. Nu heb ik het idee dat meneer bouwberg Wilson, ik vind het echt heel goed dat u probeert mee te denken, maar ik, ik zou ook uh, graag uh, respect van u willen hebben om de visie die de, de dit college heeft, om die verder uit te werken. En het, nogmaals, de visie die dit college heeft, is alles in één keer goed. En dat is heel simpel te meten. We gaan een standaard gaan we maken wat wij goed vinden. En dat gaan we uh, inzichtelijk brengen. En in onze beleving kunnen we daardoor efficiënt en doelmatig werken. De benchmarking, dat is uw keuze geweest om dat inderdaad af te schaffen. Uh, als u dat terug wil, uh, ik ontraad het, vooral in de, de tijd waar, waar we in we nu zitten. En in, in mijn beleving kunnen we behoorlijk goed meten van hoe, we, hoe ver we staan. In de werkgroep ombuigingen, wat ik u al heb aangegeven, uh, worden een aantal keuzes voorgelegd qua taken... En wat, ik, wat wij ook hebben al gezegd in de, tijdens deze raadsvergadering... is dat we op een aantal vlakken gaan kijken hoe we het efficiënter kunnen inrichten. Ik weet nog heel goed het betoog van meneer Meijer over handhaving. Dat zijn een van de voordelen, voorbeelden die wij als college verder gaan uitwerken. Dus uh, vandaar uh, uh, dat is in, in eerste instantie. En in de tweede instantie, u heeft het college een lump sum gegeven waarin wij alles kunnen doen qua loonheffing, eh, lonen betalen en dat soort zaken. Dus als u daarin wilt tornen, dan hoor ik dat graag. Dank u wel meneer Sandberg. Twee termijnen geweest. Uh, <laughs> ik stel voor dat wij gaan beginnen met eerst een inventarisatie welke amendementen en moties... ...daadwerkelijk worden gehandhaafd. Dus dat gaan we eerst doen. Daarna gaan we per abonnement en motie... ...maar in volgende abonnementen dan moties. Ja. De zaken bespreken zo nodig dan wel stemmen... ...en de moties gaan na de hoofdbesluiten. Dat is de volgorde. Ik ga eerst met u inventariseren. Mocht u zeggen, ik heb nog behoefte aan een schorsing voor wijzigingen... ...dan kan dat daarna... Want dan weten we waar we het over hebben. Er zijn namelijk door het college een aantal dingen ook toegezegd. Uh, ik vraag mij af of abonnement 1-1 van de VVD niet wordt ondervangen door het abonnement van CDA. Hardop. En ik vraag aan de VVD, wilt u dat handhaven? Ja, voorzitter. Ik zit eigenlijk te twijfelen om niet eerst even te schorsen om daar afstemming over te doen. Want... Ik wil deze best intrekken als die andere wordt aangenomen. Maar goed, ik heb natuurlijk nog geen zekerheid van tevoren. Andere willen maken. Dat kan ook. Ja, nee, maar goed, ik neem het zo aan dat het in. in meneer, meneer, meneer, meneer, meneer, meneer Kramer, ik ga u helpen. De meest verstrekkende motie, ja, dat, dat is die ik. van het CDA, gaat als eerste in stemming. En ik hoor u zeggen: als die wordt aangenomen, gaat deze van tafel. Ja? ja? Dus dan zet ik daar een vraagtekentje bij. Dat is mijn vraagtekentje. 2-1, VVD-reinigingsheffing. Abonnement. Wordt gehandhaafd, mevrouw Vrij. Uh, VVD 3-1, klassieke concerten. Meneer Drommel. De opmerking van de wethouder over het overleg met het bestuur van klassieke concerts... ...dat een en ander nee. beslist in goede uh -huh. en structureel is verlopen... ...vind ik prettig en ik vertrouw hierop. De inhoud van dit gesprek, dit gespaste overleg en gevolgen hiervan maken het amendement vooralsnog niet aan de orde. Wij trekken het hierbij in. Dank u wel meneer Drommel, want u weet dat ik op die laatste zin zat te wachten. Ja, ja. Abonnement u weet het de spanning opbouw. Abonnement 3.2 is van D66 het sportontwikkelingsfonds. Meneer De Vries, gelet op het debat. Wat doet u ermee? Uh, ik heb begrepen dat um, de discussie hieromtrent, dat die in, het, uh, in de commissie plaatsvindt, of niet in de commissie, maar in de werkgroep. En uh, daar zullen wij dit weer aan de orde stellen in de hoop dat het geld wel beschikbaar komt. Kortom, u trekt en, het amendement dus in? Dus ik trek het in, ja. Dat is het enige zinnetje waar het mij om gaat, dank u wel. Abonnement 1 van D66 over de VVV. Gelet op de discussie. Handenhaven weet u? U wilt hem in stemming brengen, okay. ja graag. Abonnement 81 van het CDA wordt aangepast, maar ik begrijp het CDA inmiddels. Die brengt u in stemming waarschijnlijk. Oké. Okay. Blijf, uh, blijft dus in principe vier abonnementen over, hè? Ik heb het over de abonnementen. We gaan nu naar het lijstje met de moties. Uh, motie 1A van D66, buurtconciërges en dorpswachten. D66, wat doet u ermee? Uh, die trekken wij in uh, gezien de toezeggingen van Dank u wel. de wethouder. 4A, Oudere Partij Zandvoort, pachtcontracten en strandpaviljoens. Wordt aangepast en dienen wij in. Dat is wat aanpassen. Dan 4B, D66, pachtcontract circuit. Die handhaven wij is nog niet besproken, maar is hierbij ingediend en dan gaan we gewoon even behandelen en voorlezen. Komen we aan toe? En 8a van de oudere partij Zandvoort, alternatieve dekking, die motie. Uh, voorzitter, als als eerste het CDA voorstel wordt behandeld en dat wordt het, dan, en dat wordt aangenomen, dan trekken wij deze motie in. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Vraagteken. Heel goed. Uh, hoeveel tijd heeft u nodig om datgene in abonnementen en moties te wijzigen? Want ik kijk naar de klok. Is al gebeurd. Goed. Dan de, de, als ik nou kijk naar de abonnementen, dan gaan we mee beginnen... Dan is de meest verstrekkende van de CDA. En Voorzitter, straks... mag ik toch vragen om vijf minuten schorsing voor even kort overleg? Ja, ik wijs u erop. Ja, dat ik, vijf minuten. Ik ga kort. u vijf minuten schorsing geven. Het is namelijk een agendapunt, wat daarna ook nog komt. Vijf minuten. Ja, Joop. Uh... Het zat er wel in dat het zou komen. Iets ja. Schorsing. Even nou, uh, een beetje de koppen bij elkaar. Ja. Als ik uh, terugkijk naar vorig jaar toen we hier ook zaten. Juist, nou, nou. Er waren een stuk of twintig, uh, twintig, amendementen. twintig amendementen en uh, een stapeltje moties. Ja, ja, ja. Het is. Uh, het, dit nu wel tot een minimum teruggebracht. Ja, ik weet niet hoe dat komt. Uh, misschien zijn ze een grote lijn allemaal met elkaar eens in feite. Het, het ziet er wel naar uit. Het, het is op details en de, de extreme, uh, ja, ja, nou ja, ja, daar praten we dan maar niet over. <lacht> we <lacht> weten welke we bedoelen. Ja, ja, dat is, dat is zo. Ja, vorig jaar zaten we hier nog, ik weet niet of je kan herinneren, om half één. Ja, het was over de veegkosten iets. Ja, dat, spannend... dat moest in de rioleringskosten ja, uitkomen. Ja, ja, ja. En, uh, Waar is niet aan? Allemaal met elkaar eens niet. De hele <laughs> discussies. Ja. Het ziet er nu naar uit dat we een behoorlijke mate van consensus krijgen, nou, overeenstemming. Nou, ja, en dan zijn, zit er een paar bij waarvan je zegt. Ja, die zijn nutteloos, daar ga je op je gezicht mee. Ja. Maar ja, dan doe ik dus op de pachtcontractcircuit en uh, de VVV, onder andere, van ja. twee van D66. Dan denk je, ja, dat kan je wel vergeten. Ja, maar dus, ik denk dat het ook meer politieke statements zijn. Ja. En waar je wil zeggen waar je voor staat. Ja, ja. Of je het, ja. het ermee eens bent of niet, is een tweede, maar die worden meer politiek gehandhaafd ja. dan anders. Ja, dat het, zou kunnen, ja. ja. Uh, maar goed, het, het, het, het, er zitten dingen bij waarvan ik zeg, nou, dat, dat is misschien leuk verzonnen, maar daar houdt het echt ja. helemaal mee op. Ja. Goed. Nou, ik, ik denk dat we straks uh, eindigen met uh, ruim 2 ton tekort ja. voor 2011. En die, dan, dan die, uh, die, die dan in de ombuigingscommissie... Die dan in eerste de eerste maanden uh, ja. gecorrigeerd gaan ja. worden. Dat gaat dan met de beer op één. gaat dat... Uh, ja, en voorlopig komt het uit, uit de algemene reserve, ja. wordt het gedekt. En dan, uh, nou, ik denk dat het wel een goed idee is, zo'n commissie van raadsbreed dan, uh, daarover te laten brainstormen. Ik denk dat het verstandig is. Ja, ja Zo praten erover, Joop. Ja. Uh, denk ik dat die, uh, dat die ombuigingswerkgroep Werkgroep in feite het, ja. voorkomen heeft dat we nu zo'n berg amendementen ja, en moties krijgen. Ja, dat zei Willem Paap ook. Ik wacht allemaal af hoe het komen gaat de komende paar maanden. En dan kan er alsnog komen met, ja. met bepaalde zaken. Ja, ja, ja. En dat heeft hij heel verstandig gezien, denk ik. Ja, ja, ja, ja. En dat is, uh, ja, dat is koffiedik kijken natuurlijk. Ja. En, uh, maar dat is in, in feite überhaupt met een begroting maken. Ja, dat is zo. Ja, Pascal, uh, begroting is wel een klein beetje saai onderwerp. He? Valt <laughs> het is het dus niet iets wat hij uh, voor mijn aard ligt. Nee, maar, uh, <laughs> uh, uh, jij bent toch wel wat meer geïnteresseerd in dingen die je rechtstreeks uh, als zand voor te raken. Ja. Ja. God, ja, nee, sowieso een, nou ja. wat mij heel erg interesseert is blijft nog gewoon evenementen op dat gebied. Ja, jij bent de man van uh, kunst en cultuur hè? Ja, ja. natuurlijk. Nou, ja. nou ja, het cultuur eerder dan kunst. Ja. <laughs> ja, ja, ja. ja. ja. Oké. Okay. En en, en, en muziekcultuur vooral. Ja, voornamelijk die trant inderdaad. Nou, ja. ja. Laat, ja. Bestaan, laat eens maar. horen wat jij onder kunst of muziekcultuur dan oh, nee. ja. Oké. Okay. I'm yeah. yeah. Dames en heren, ik verzoek u uw plaatsen in te nemen. Ik begrijp dat er inmiddels wordt gewerkt aan het vermenigvuldigen van de gewijzigde abonnementen en moties. Maar ik ga toch beginnen. Weet u waarom? Uh, het abonnement van D66, de VVV, is in uw bezit, volgens mij... En het is ook een verstrekkend abonnement, qua bedrag in ieder geval. Eigenlijk nog meer dan het abonnement van het CDA. Dus daar beginnen we als eerste mee. En onderwijl worden dan de abonnementen... Zoals... Meneer de voorzitter. Mevrouw van der Veld. Een voorstel van orde. Uh, wij zouden graag ook wat stemverklaringen willen afgeven. En wellicht is het handiger om eerst de stemverklaring af te geven en dan... Prima. Als die kort en bondig is voor u allen, dan gaan we eerst... Uh... En nee, op het moment dat ik vraag voor of tegen, geeft u gelijk uw stemverklaring. Laat het maar zo doen. Als wordt het ingewikkeld en dan kan ik het niet meer volgen. Ja? ja, maar soms doen we dingen wel eens anders. Meneer Bluis, ik gebruik het goede woord, denk ik. Ik breng hier eerst. Abonnement 4-1-VVV namens D66 ingediend. Strekking is denk ik helder voor u allen. Geen debat meer. Volgens mij kan het gelijk in stemming worden gebracht. Ik vraag u bij hand opsteken wie voor is, al dan niet met stemverklaring. Wie is voor dit abonnement bij hand opsteken? Ik constateer dat dat is de fractie van D66. Ik vraag u wie is tegen dit abonnement. En ik kijk nu rond. Wie wenst daar een stemverklaring over af te leggen? Tegen zijn de overige raadsleden, zijn er de fracties van de VVD, Gemeentebelangen-Zandvoort, GroenLinks, Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, het CDA en de Oudere Partij Zandvoort. Daarmee is dit abonnement verworpen. Dan het volgende abonnement is het aangepaste abonnement van het CDA. Volgens mij is het nog niet rondgedeeld. Voorzitter, ik zou het wel rustig willen voorlezen hoor. U heeft de originele versie, meneer Blijf. Ik heb, meneer De Rode heeft de originele ja. versie. Ja. Ja. U zou mij beiden enorm helpen door een andere stropdas. Uh, althans, een andere kleur. Ja, ja. En verder bedoel ik daar niks mee, hoor. Maar, uh, meneer. Het abonnement wordt uitgedeeld. Meneer De Rode, ik geef u het woord. Wilt u het voordragen? Ja. Um, wilt u het vanaf de overwegingen hebben, meneer? Of van stelt voor. Nee uh, ja, hoor. Uh, Stelt voor geen middelen aan de algemene reserve te onttrekken om de begroting dekkend te maken. Een bedrag van 326.000 euro te besparen door de volgende aanpassingen. Centrum jeugd en gezin niet opnemen vanwege het extra karakter, dat 25.000 euro. Lokaal gezondheidsbeleid, korten met 100 procent, 30.000 euro. De voorziening RES, terug de, uh, gelden terugstorten in de algemene reserve en van daaruit inzetten voor het Deltaplan toerisme... Kredietdeltaplan toerisme van 2011 verlagen met 63.000 euro. De overige taakstelling 208.000 euro. Dat is het totaal van 326.000 euro. De werkgroep omwaging op te dragen de besparingen bij de onderdelen genoemd onder overige taakstelling te bepalen bij berap 1 2011. Dank u wel, meneer de Rode. Heeft één uur hier nog vragen over? U heeft het stuk nu voor u. Ja, ik kijk eerst even uh, de raad. Zijn er vragen over? Niet college. Portofijnhouden tonen. Ja, voorzitter. Um, omdat de zin natuurlijk staat bij het Centrum uit de gezin niet opnemen vanwege het extra karakter, uh, heb ik daar bezwaar tegen. Ik heb, uh, ik heb in. Uh, toen ik daar net over het Centrum uit de gezin sprak, heb ik gezegd. en zelfs voorgelezen: uh, dat er bij, bij het bestuursakkoord is gezegd. ...dat de gemeenten ook geacht worden eigen middelen in te zetten. Ik heb gezegd, wij hebben nu nog geen begroting... ...dus het is legitiem om dat nu niet op te nemen. Maar als je, zegt van extra, als je nu schrapt vanwege extra karakter... ...zou dat betekenen dat je ook in de toekomst dat extra karakter zou aangeven... ...terwijl we de plicht hebben om bij te dragen. Vandaar dat die zin er voor mij uit moet. Dank u wel, meneer Toner. Heeft een van de andere portefeuillehouders over deze onderwerpen nog een opmerking? Dat is niet het geval... Ik kijk het CDA even aan. Wat mij betreft maakt het niet uit. Volgens mij komt het op hetzelfde neer. 25.000 euro. Hallo, mag ik gewoon even verder praten? Meneer De Rode, meneer de Rode wat wilde u zeggen? Gewoon dat die 25.000 euro niet opgenomen wordt in de begroting 2011. En dat met het ene zinnetje of met het andere zinnetje. Volgens mij bereikt we hier hetzelfde mee. En bent u daarmee bereid om tegemoet te komen aan het verzoek? Dat, dat maakt ja? me niet zo voor. Dank u wel, meneer De Rode. Is voor een ieder duidelijk waar het nu om gaat? Ja? Dan stel ik voor dat wij dit abonnement in stemming brengen. En dat het zinnetje niet opnemen vanwege het extra karakter gaat eruit. Ik heb dat op dit exemplaar doorgehaald. En het gaat bij hand opsteken. Wie is voor het abonnement 8-1, dekking, begroting 2001, bij hand opsteken? Voor zijn de fracties van het... De VVD, GroenLinks, Sociaal Zandvoort, de Partij van de Arbeid, het CDA, de Oudere Partij Zandvoort. Wie is tegen dit abonnement bij hand op steken? Zandvoort en D66. Daarmee is dit abonnement aangenomen. Voorzitter, mag ik een stemverklaring aanleggen? Oh, sorry, ik had het even moeten checken. De stemverklaring is als volgt. Uh, wij uh, achten het abonnement meegeschikt om in de werkgroep ombuigingen neer te leggen, dat is één. En voor zover uh, het college met het amendement eens is, uh, die onderdelen, dan staan wij erachter. Dank u wel. Dank u wel, meneer Demmers. Uh, mevrouw van der Veld, had u behoefte ook aan een stemverklaring, want ik ben ook vergeten te vragen. Dan ga ik naar het volgende abonnement, dat is het abonnement van de VVD over de reinigingsheffing. Is dat abonnement aangepast of is dat het abonnement wat in de stukken zit? Dan verzoek ik u dat abonnement voor u te nemen. Mevrouw Verhey heeft het volgens mij al in essentie uitgedragen wat erin staat. Heeft u nog behoefte aan een debat op dit onderdeel? Vragen? Kijk even rond. portefeuillehouder. houden. Dat is niet het geval. Dat betekent dat wij gaan Stemmen, en dat gaat wederom bij hand opsteken. Nogmaals, als u een stemverklaring wilt afleggen, geeft u dat even aan. Wie is voor abonnement 2-1 reinigingsheffing ingediend door de VVD en Sociaal Zandvoort? Voor zijn de fracties van de VVD, GroenLinks, het CDA, de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen dit abonnement? Tegen zijn de fracties van de oudere partij Zandvoort, D66 en Gemeentebelangen Zandvoort, mevrouw Van der Veld. Ja, ik zal in het kort uitleggen waarom wij hier tegen zijn. Het is gebleken dat het potje aardig leeg raakt. Als je dus niet, net zoals bij de rioolheffing waar we tegen aangelopen zijn, dat je in ene fors moet verhogen, kun je beter nu mondjesmaat wel gaan verhogen. Het is niet fijn, deze lastenverzwaring, Maar ongeregeld komt het op een paar euro. Dus. en uh, ja, Ik denk wel dat we eraan moeten denken dat we ons gemeentelijk huishoudboekje op peil houden. Dank u wel, mevrouw van der Veld. Dat betekent dat dit abonnement... reinigingsheffing is aangenomen. Ik kijk meneer Kramer aan en ga ervan uit... dat het abonnement Centrum Jeugd en Gezin... nu van de baan is en ingetrokken. Dank u wel. En dat brengt mij dan... tot de besluiten. U heeft gekregen... het hoofdvoorstel zijnde de begroting... met gewijzigde abonnementen. En u heeft een memorie van antwoord... met aanpassingen gehad... die beide... Zijn in twee verschillende raadsvoorstellen te zien. Maar dat is uiteindelijk datgene wat ik u nu ter stemming breng. Het totaal. En dat gaat wederom bij handopsteken. En wederom kunt u daar een stemverklaring bij afleggen. Bij handopsteken. Wie is voor het voorgelegde programmabegroting 2011. Inclusief amendementen en wijzigingen. Bij handopsteken graag. Ik constateer dat voor zijn de fracties van de VVD. ...van GroenLinks, van de oudere partij Zandvoort... ...van het CDA, van de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort. Wie is tegen deze programma begroting? Tegen zijn de fracties van D66 en gemeentebelangen Zandvoort. Met de stemverklaring, mevrouw Van der Veld. Ja, juist door de amendementen die net zijn aangenomen... ...kunnen wij niet anders dan tegen zijn. Dank u wel. Daarmee is de begroting 2011 aangenomen... Dat brengt mij op de moties. Um, die gaan we gewoon op volgorde. De motie van oudere partij Zandvoort 4a, pachtcontracten ons. is die aangepast of brengt u die komt? Wachten we even op, nee, hoor, motie hij 8a van de oudere partij. Hij is er en hij is aangepast. Ja. Motie 8a van de oudere partij. Ja, we hem niet. Wilt u die in stemming brengen of trekt u die in? Die wil ik in stemming brengen. Motie 8a van de oudere partij. Pardon, sorry. Nee. Die is ingetrokken nu. Nee, nee. Ingetrokken. Goed, Verkeerd. dank u wel. Uh, meneer bouwer Wilson, u heeft de dat motie voor u. Mag ik u Vier... het woord geven? 4a, excuses. ja. ja. Ja, voorzitter, die heb ik en die luidt als volgt. Um, ik, roep even, uh, ik, ik begin bij ik roep het college op aan te tonen dat het onderhandelingsresultaat in zaken de nieuwe pachtcontracten voor strandbaviljoens is gebaseerd op... pachtprijzen die in een redelijke verhouding staan... tot de elders in Zandvoort gebruikelijke lasten voor de horeca... gerelateerd aan in Zandvoort gebruikelijke bezoekersaantal en exploitatiemogelijkheden... zoals het totaal van, de, van het in exploitatie genomen oppervlak, terras en opstallen... En de duur van de, van de exploitatie, jaar rond of niet. De raad te informeren over het onderhandelingsresultaat als voor ons de pachtcontracten te ondertekenen. Dank u wel meneer Baber-Gilson. Zijn daar nog vragen over wat u betreft? Of wenst u nog een kort debat? Even, even meneer Stammis, uh, ja. want ik neem aan dat ook het college daar nog op wenst te reageren. Meneer ik, heb, ik heb toch even een vraag uh, aan de heer bouwberg Wilson over de laatste zin. De raad te informeren over het onderhandelingsresultaat alvorens de pachtcontracten te ondertekenen. Wat is het doel van deze zin? Uh, de raad in, in uh, staat te stellen uh, een mening te geven over het handelsresultaat En al nagellang het college dat wenst daar rekening mee te houden. Helder, meneer Stammers. Voor vrijhouder. Wilt u eerst reageren? Of wilt nou, u een schorsing? Een schorsing. Um, dan streeft het college daarna... 5 tot 10 minuutjes schorsing. Ja, vijf, We zijn er weer. Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het ook niet. Waarom het, de schorsing nodig? Dat is. Dat snap ik ook niet. Dit is voor mij heel simpel in feite. Uh, is het uh, soms dat dat een beslissingsbevoegdheid van het college is? Het is een privaatrechtelijke overeenkomst die je met, uh, met een ondernemer aangaat. Dus ja. dat is bevoegdheid van het college in principe. Ja, ja. En dan uh, nou moet het college dus eigenlijk zeggen: ja, daar heeft de raad niks mee te maken. Uh, Ofwel, uh, of beleefd zijn naar ja, de raad ja, toe kunnen, te maken. Van... Maar Tone heeft al gezegd dat hij morgen. Uh, koppen met spijker slaan wat betreft de, uh, de standpachterscontracten. Uh, ja, ja. Dus dat, dat is inderdaad afwachten. Ik, ik weet niet waarom deze motie er is. Ik, ik snap nou, het, niet het is elegant goed. naar de raad toe voordat het definitief wordt, ondertekend. Ja. Je even zegt, jongens, dat en dat zijn we overeengekomen. Ja, je kan het toch niet meer veranderen dan, want ik neem aan dat als jij een overeenkomst ja, hebt, al is je nog niet getekend, dan heb je een overeenkomst. Ja, maar er staat ook een zinnetje in, uh, waar OPZ dus bedingt dat ze nog even commentaar kunnen leveren. Nou, erop. Dat, dat, en dat ze hopen ja, dat de college het vooral, dat meeneemt. Ja, nou, ik, ik denk niet dat het zo werkt, dat lijkt me sterk tenminste. Ja, dat lijkt me ook niet. Nou, nou, ja, nou ja goed, dan willen ze nog even overdenken. Nou, we, we krijgen wel te horen wat, wat, uh, wat tonen daarvan zegt ja. zometeen. Maestro. Muzika. Muzika. Ja.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 My heart is heavy, does it show? I lose the track that loses me, so here I go. Oh. Oh. Oh. Oh. And so I send some. To fight, and one came back at dead of night. Said he'd seen my enemy. Said he looked just like me. So I set out to cut myself, and here. Dames en heren, ik heropen de vergadering en geef portefeuillehouder Ton het woord. Uh, dank u wel, voorzitter. Ja, we hebben als college nog even gekeken naar, uh, naar wat dit nou zou betekenen, uh, deze motie. En, uh, ik denk dat het dan toch goed is om maar iets te vertellen van de stand van zaken. Uh, wij hebben van u een opdracht gekregen... ...bij begroting 2009 volgens mij al... ...om de strandstoelenbelasting die wij wilden afschaffen met z'n allen... ...om die te verdisconteren in de pachtprijs. Wij hebben nu de opdracht meegekregen... ...om de drie verdwenen paviljoens... De ...daardoor de inkomstenderving te verrekenen in de pachtprijs. Dat hebben we gedaan. Voorts is er met de strandpachters en met de Raad gecommuniceerd dat de eerste vijf jaar de pacht verder niet verhoogd zou worden... behalve geïndexeerd op grond van de uh, bouwlegers... die de strandpacht zouden moeten betalen. Dat is in financiële zin het resultaat van de onderhandelingen. Daarnaast zijn er nog andere dingen natuurlijk uh, besproken... maar dat is in financiële zin hetgeen wij uh, uh, voor ogen hebben gehad... de afgelopen twee jaar... Um, als u schrijft, in uh, roept dit college op, de pachtprijzen in redelijk verhoudigheid staan tot elders in het Zandvoort, enzovoort, enzovoort. Dus, uh, ja, dat zijn onvergelijkbare en daardoor onuitvoerbare grootheden. Dat, daar, kun, daar kun je echt geen kant mee op. Ik roep nogmaals in herinnering dat ik de heer uh, Demmers heb gezegd, uh, gisteren en vandaag toegezegd, dat wij bij het maken van, uh, van, van kengetallen... Uh, ...op grond waarvan we in de toekomst uh, contracten, huurcontracten, pachtcontracten... Uh, ...noem alle dingen maar op, erfvlakcontracten gaan maken... ...dat wij dit soort dingen, strand, stand- en ventplaatsen, noem maar op... ...allemaal mee gaan nemen. Uh, los daarvan is morgen een finale bespreking... ...en het is absoluut onmogelijk, al zouden we het kunnen doen... ...maar ik zeg u, het is uitvoerbaar. Uh, om datgene wat u vraagt uh, uit te voeren. Nou, daarnaast is het zo dat toch, als u praat over de raad informeren... voordat er getekend wordt, enzovoort, enzovoort, uh, dat ik toch wijs op datgene wat de gemeentewet zegt... Waarin, uh, uh, en, en dat is toch de werkwijze die we met z'n allen voor oog moeten hebben... ieder zijn bevoegdheden. En op het moment dat het de gemeente aanzienlijk raakt... Zo staat in de gemeentewet. Een ander woord wordt gebruikt, maar als het de gemeente aanzienlijk raakt, dan zijn wij gehouden de zienswijze bij de raad te vragen. Nou, Wij zijn op dit moment in de veronderstelling dat dat niet het geval is. Ergo, wij moeten...